Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De HEMA is door eigenaar Lion Capital in de etalage gezet. Het investeringsfonds zegt dat het uitstekend gaat met het bedrijf. Daarom is dit een goed moment om het te verkopen. De HEMA heeft 530 winkels met zo'n 10.000 werknemers in vijf landen. Lion Capital kocht de HEMA in 2007 van Maxeda. Het concern dat eigenaar is van onder meer V&D en de Bijenkorf. Politieberichten over ontsnapte gevangenen en TBS'ers op tv bemoeilijken de opsporing juist. Dat zegt het Korpslandelijke Politiediensten. Volgens het KLPD leveren politieberichten veel tips op die achteraf onbruikbaar blijken te zijn. Het natrekken kost veel tijd. Het publiek wordt ingeschakeld omdat met de politiek is afgesproken dat de samenleving binnen 48 uur wordt geïnformeerd bij een ontsnapping van een zware crimineel of een verdachte van een ernstig misdrijf. De zorg voor ziekenhuispatiënten is niet beter geworden door concurrentie in de zorg, dat zegt het Centraal Planbureau. Ziekenhuizen komen wel sneller tot diagnoses en de planning van de operaties verloopt ook beter. Volgens de onderzoekers zijn ziekenhuizen zich eerst gaan richten op kostenbesparingen omdat dat het gemakkelijkste is. Het effect op de kwaliteit van de zorg wordt later misschien alsnog zichtbaar. Een Australier die drie jaar naar zijn ontvoerde zoontje heeft gezocht wordt binnenkort met hem in Amsterdam herenigd. Er is een ex-vrouw opgepakt die het jochie drie jaar geleden meenam. De man was zo wanhopig dat hij zijn baan opzegde en zelf op de fiets door Europa ging zoeken. Een tip leidde uiteindelijk naar Amsterdam. Bij een aanslag in de Russische stad Vladikavkaz zijn zeker twaalf doden en twintig gewonden gevallen. Vlakbij een markt ontplofte vermoedelijk een autobom. Vladikavkaz is de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië. De regio in de Caucasus heeft geregeld te maken met het geweld van islamitische extremisten en separatisten. De deelrepubliek grenst aan Zuid-Ossetië, dat na een oorlog in 2008 onafhankelijk werd van Georgië. Het weer bewolkte en verspreid over het land buien. In het zuidwesten nog wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen minder buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.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 who's for you <laughs> yeah gonna run tell your little boy freeze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 Stem nu op zomerse 50nl en luister in augustus naar de grootste zomerhits aller tijden. In de 10 editie van de Zomerse 50 you can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 and Keep your fancy dress Just to me it don't impress When I look in your face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 bij mij. Want wat het leven zo mooi maakt, gaat meestal veel te snel. En waar het schip op strand, schat, we zien het wel. Want ik weet. We